9 uur, Juri Stubinitsky met het NOS-journaal. De aanslagen die de Taliban vandaag pleegden in Afghanistan waren een vergeldingsactie. De Taliban zeggen wraak te willen nemen vanwege het verbranden van Korans op een Amerikaanse legerbasis en het doodschieten van 17 Afghaanse burgers door een Amerikaanse militair. De Taliban hebben meer aanslagen aangekondigd. Vandaag vielen meer dan 20 gewonden bij aanslagen op Afghaanse regeringsgebouwen, ambassades en het NAVO-hoofdkwartier. Zeker 19 Taliban-strijders zijn omgekomen. De NAVO had al gewaarschuwd voor het voorjaarsoffensief van de Taliban. Het museumweekend heeft dit jaar ruim 1 miljoen bezoekers getrokken. Dat is iets meer dan vorig jaar. De bijna 400 musea die dit weekend open waren... stonden onder meer stil bij de bezuinigingen op kunst en cultuur. Dat deden ze door bezoekers 1 euro entree te vragen. Voorheen was de toegang tijdens het museumweekend meestal gratis. De publiekstrekkers waren onder andere het vernieuwde Scheepvaartmuseum... het I Film Instituut Nederland in Amsterdam en het Prinsenhof in Delft...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 Het weer, vanavond klaart het op. Morgen vrij zonnig, maar in het noorden kans op een buit wordt dan zo'n 9 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie op de A16, Rotterdam richting Breda... tussen knooppunt Ridderkerk en Terbrechtseplein. 2 kilometer door een ongeluk op de andere rijbaan. En door datzelfde ongeluk staat er op de A16... drie kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en de Briennoordbrug. De politie doet technisch onderzoek. Naar verwachting is de weg over een uur weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dat doen we zo. Daarvoor gaan we naar voormalig Oost-Duitsland. Maar nu eerst het oorlogsverhaal van de familie Herkens. Roy Herkens is programmamaker. Opa en oma Herkens, dat waren Jos en Marietje... woonden in de Tweede Wereldoorlog naast het café van hun ouders. Dat zijn dus de overgrootouders van Roy. Dat was in het Brabantse dinter aan de Dolverstraat. Nou kennen zij een Joodse familie uit Veghel. Dat was de familie... Andriese, die familie die bestond uit moeder Babette, vader Moos, Maurits en dochter Roos, had ook nog een zoontje Barend. Maar Barend was nog zo jong, die zou te veel lawaai maken, dus die werd, werd ergens anders ondergebracht. Die familie Andriessen die dook bij de familie Herkens onder, op zolder, met één klein raampje. En er mocht nooit lawaai gemaakt worden. Wij gaan luisteren naar het oorlogsverhaal van de familie Herkens. We gaan luisteren naar het verhaal van mijn oma. Wat jouw grootouders gedaan hebben, dat vind ik geweldig. Ik weet niet of ik het zou doen. Kijk, dat, dat, zij hebben toch hun leven gewaagd. Ik, ik denk dat ze zelf niet beseft hebben wat ze deden. Ze waren natuurlijk jong en, en ze kenden ons en ze zeiden, nou, jullie hoeven niet weg, jullie komen bij ons. Maar de consequenties voor hun waren natuurlijk heel groot en ze hadden toch ook een jong gezin. He, ik vind het ontzettend moedig wat ze gedaan hebben. En, en ik, ik weet niet of ik die moed zou hebben gehad als het omgekeerd was geweest. Want ze zeiden tegen niemand, hun eigen ouders wisten het niet. Zo bang was het moeder die zin tegen niemand, die was heel de man ook wel. Maar die zei het tegen niemand, hè, want wist ze wisten ze. wisten Als ze gepakt worden, dan wisten ze dat ze er ook zelf aan moesten. En ons heel gezin. Dus dat wist je. daarom is het toch veel gewaagd. Mijn opa en oma, Jos en Marietje Heerkens, hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog onderdak gegeven aan een Joods gezin. De familie Andriessen uit Veghel. Op een dag stond de politie aan de deur. De onderduikers verstopten zich te nood. Mijn oma was doodsbang. De familie Andriessen had Jos en Marietje gewaarschuwd... dat het beschermen van Joden in 1943 kon leiden tot gevangenneming... en deportatie naar een concentratiekamp. Op dat moment stond hun leven op het spel. En dat van mijn tante Sjan en mijn vader Jan. Het loopt goed af. Gelukkig maar. Anders had ik dit verhaal misschien wel niet kunnen vertellen. Tante Jean, mijn tante Jean, Jean Voets... Jij was toen vier jaar, toen dit allemaal uh, zich afspeelde. Ja. Wat kun jij zelf nog herinneren van het feit dat de familie Andriessen ondergedoken zat bij jullie? Ja, we wisten dat die mensen boven zaten, dat wist ik. Maar ja, dat, dat wist ik niet dat hij dat niet mocht, dat wist ik weer niet. Want je was vier jaar, dus ja. in die zin had je tegen andere mensen kunnen vertellen dat er mensen bij jullie boven zaten. Ja dat, kunnen, ja, dat had ik kunnen vertellen, maar dat heb ik denk ik niet gedaan of de kans niet voor gehad, dat weet ik niet, maar dat heb ik niet gedaan. S'avonds als we naar bed gingen, dan mochten we ook wat zijn. Of dan kwam je op de overloop en dan zit je bij het en dan moesten we altijd zijn vinger bijten. Dat was ook een heel, uh, heel leuke man. Hij was, het waren heel heleboel mensen. Maar... En ze zijn ook altijd ontzettend goed voor ons moederlijk oud geweest. Dat is altijd. Weet jij of de familie Andries uh, of die allemaal nog in leven zijn? Nee, de ouders zijn allebei dood. Hè? Meneer en mevrouw Andries, maar Barend en Roos nog wel, die zijn nog in het leven. Heb je een adres? Nee, ik heb geen adres. Alleen met het begraafd van Smoedrex wordt de laatste keer gezien. En wanneer is dat geweest? Dat is uh, in 87 geweest. Mijn opa is vlak na de oorlog gestorven. Mijn oma ging dood toen ik tien was. Het exacte verhaal van die onderduikperiode heb ik nooit van mijn grootouders gehoord. Mijn tante was met haar vier jaar ook te klein om het verhaal nog goed na te vertellen. En mijn vader, die was net geboren en heeft van de oorlog niets bewust meegemaakt. Maar ik wil het wel weten. En dus ga ik op zoek naar Roos Andriessen. Een van de onderduikers en destijds twaalf jaar. Mijn enige aanknopingspunt is dat mijn grootouders een onderscheiding voor hun daad hebben gekregen. En daar moet wel wat meer over bekend zijn bij het NIOT. Instituut voor oorlogs, holocaust en genocide studies. Goedendag. Ik zoek wat informatie over de familie Andriessen... die ondergedoken hebben gezeten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Oké, voor dat moet u bij de bibliotheek. Kunt u dit voor mij invullen. Andriessen. De familie Andriessen zoek ik naar. Volgens pakt u een boek? Ja, het boek Rechtvaardigen onder de volkeren. Jeroen Kemperman van het NIOT. Inderdaad, dat ben ik, ja. Uh, dat boek Rechtvaardig onder de volk dat bevat de namen van Nederlanders die een uh, onderscheiding hebben gekregen van Yad Vashem in Israël voor hulp aan joden. Dus dat is op naam geordend. Dus, dus dan moeten we het op mijn naam zoeken. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Dat is Herkens. Herkens, dat is geven dan. Hè? Jos Herkens, 1913, klopt dat? Ja. En Marietje Herkens Weigergangs 1917. Nou, hier heb je inderdaad een tekst uit het boek waarin kort wordt gezegd wat ze, wat ze gedaan hebben... en hoe ze, hoe ze die mensen geholpen hebben, de familie Andriessen. Babette Andriessen zei later dat deze bescheiden mensen... die drie joden in hun klein huisje in veiligheid hebben gesteld in de oorlog... een plaatje in de hemel hebben verdiend. Dat staat in het boek Rechtvaardigen onder de volkeren Nederlanders... met een Yad vashem onderscheiding voor hulp aan joden. De informatie bij het NIOD biedt geen nieuwe aanknopingspunten... Ik weet inmiddels wel zeker hoe je de naam Andriessen spelt. En dat Roos in de buurt van Amsterdam woont. Dus grijp ik naar het ouderwetse telefoonboek. Andriessen. Goeiedag, u spreekt met Roy Heerkens van de KRO Radio 1. Ja. Ik ben op zoek naar Roos Andriessen, want zij heeft ondergedoken gezeten bij mijn opa en oma... In, oh. um, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, euh, nou ik ken inderdaad een, een Roos Andriessen, dat is een ver familielid van mij. En weet u waar ik Roos kan vinden? Nou, een, een jaar of tien geleden weet ik dat ze in Ouderkerk aan de Amstel woonde. Maar of ze daar nog woont en nee, verder weet ik ook niks van haar. Dat spoor loopt snel dood. Alhoewel, even later word ik door Fred Andriessen teruggebeld. Hij heeft nog een suggestie. Linda Andriessen. Ze werkt bij het Joods Historisch Museum... en wellicht dat zij nog contact heeft met Roos. Hallo met Linda. Hallo met Roy Herkens spreekt u van de KRO Radio 1. Goedemiddag. Ik begreep dat u wellicht... Roos Andriessen kent. Ja, dat klopt. Uh, Roos uh, Andriessen is mijn uh, tante. Oh, kijk eens aan. Dan ben ik, ja. uh, dan ben ik dichtbij. Want ik, ik ben op zoek naar haar. Weet u, weet u waar, waar ik haar zou kunnen vinden? Ja hoor, ik weet uh, waar zij woont. En ik uh, ben ook nog uh, met haar in contact. Um, nou lijkt het me dat ik niet zomaar haar gegevens doorgeef. Ik begrijp dat het uh, met de onderduikperiode te maken heeft. Het is een onderwerp... Um, wat denk ik wat voorbereiding nodig heeft. Dus u kunt via mij uh, informatie naar mij uh, doen toekomen. En dan zorg ik dat ik dat met haar doorneem. En uh, in de hoop dat zij uh, dan weer contact met u op gaat nemen daarover. U kunt naar binnen. Nou, in de lift. Naar de zesde verdieping van een flat in Amstelveen. Naar Roos. Andriessen. Ik vind het wel spannend eigenlijk. Ik ben ook wel benieuwd hoe zij eruit ziet. Ze zal het zelf ook spannend vinden. Denk ik zo. Ja. Hallo. Hallo. Nou, het valt mee hoor. Ja. Barend is er ook al. Okay. Hoe is het? Goed, goed. Ja, Met u? Kom, prima hoor, kom binnen. Als ik binnenkom valt me meteen een foto op. Een foto van het café van mijn overgrootouders. De foto hangt op de slaapkamer van Roos, waarvan de deur open staat. Het is een foto van uh, ja, een boerderijachtig gebouw met een ja. café erin. Ja. Drie bomen ja. ervoor. Ja, klopt. En wij hadden dus een raam aan de zolderkant. Want links, daar keken we dus, uh, zagen we kinderen spelen. En, uh, want dat raam stond eigenlijk altijd op een, ki op een kier. Omdat we met z'n drieën op die kamer zaten met toiletpot en alles erbij. Ja, en... Jullie hadden nog wel een raam? We hadden een raam, ja, ja, ja. En konden jullie daar wel gewoon voor gaan staan dan? Ja, dan zag niemand ons, maar meestal deden we alleen opzij. Ja. Want als we voetstappen hoorden, we kenden de voetstappen eigenlijk... Ja. dan keken we altijd wie er aankwam. Ja. Dus, uh, ja. En die foto heeft u dus op uw slaapkamer hangen? Ja. ja, die heeft bij mijn moeder gehangen. En toen, nadat mijn moeder overleden is, heb ik het meegenomen hier naartoe. Dus het contact is in die, in die zin verloren, maar de plek heeft nog wel een bijzondere plek voor u. Want aangezien u die foto in uw slaapkamer hebt hangen. Het ja, heeft mijn leven gered natuurlijk. Ja. Nou, zullen we gaan dan? We gaan terug naar Brabant, naar Dinter. Waar Roos tijdens de Tweede Wereldoorlog als twaalfjarig meisje ondergedoken heeft gezeten. Ze ziet er een beetje tegenop. Woont er nog iemand van de familie? Ja, tante Sjana woont er dan. Oh, woont uh, Sjana. Uh, ik in dacht. Ja. In Winter? Want ja. die is, die is toen getrouwd. En ik dacht dat die. naar een hele andere plaats in Brabant was gegaan. Die leek het meeste altijd op Marietje, Sjana. Ja. Ja. Hij zal op kinderslot zitten. Oh. Volgens mij was daar het, het, het, uh, het café, het, het, het, het huis. Dus dat, dan was het toch een beetje daar. Op het hoekje, het is nu afgebroken. Vindt u dat jammer dat het is afgebroken? Ja, maar dat hou je niet tegen. Het is overal. Maar ik vind het natuurlijk jammer. Maar uh, ja... U nou, bent er misschien ook wel blij om. Kan ook. Waarschijnlijk wel, want ik heb, het nooit, ik heb de kamer nooit meer terug willen zien. Nee? Nee. nee. Roos Andriessen is twaalf als ze ondergedoken zit. Ze wordt binnenkort 80, maar ze kan zich de situatie van toen nog helder voor de geest halen. Als ze eraan terugdenkt, is het net of de film in haar hoofd opnieuw wordt afgespeeld. Nou, er was een zolderkamer en er was een tweepersoonsbed. En ik lag op de grond op een soort kermisbed, noemden ze dat vroeger. En er was een, een tafel en een paar stoelen. En een, een toiletpot in de hoek met een scherm erom. Ja, en, en dat werd dan één keer per dag. Er was geen stromend water, dat was er toen nog niet. Het was een zolderkamer, dus met een vrij groot raam. En op een gegeven moment kenden wij eigenlijk alle, alle voetstappen van bekende mensen die kwamen. Ja. En door de, met een gordijn ervoor konden we vaak zo net op, op de hoofden kijken, mijn vader dan. Ja. Uh, S'avonds uh, ging mijn vader naar beneden en dan, uh, met, de, met de emmer, met de toiletemmer. En die werd dan schoongemaakt en die ging weer naar boven. En dan kwam er water naar boven. En uh, beneden werd er uh, gekookt voor ons en dat werd naar boven gebracht. Maar als ze wel eens uh, bezoek hadden of zo, ja, dan uh, aten we brood. Dan, dan, uh, dat kwam s'avonds ook, dan kregen we natuurlijk geen warm eten. Want ze konden niet met warm eten naar boven gaan als er uh, vreemde mensen waren. Ja, er was een, een soort uh, kast gemaakt, een, een soort dubbele... Een dubbele muur. En waar dan een deur in zat waar kleren voor hingen. En daar, zijn, daar konden we net met z'n drieën staan. En dat is dus één keer gebeurd. En toen hoorden we voetstappen dus die, niet, uh, die we niet kenden. En mijn vader keek dus opzij uit ramen. En die keek op een uniformpet. Dus toen zijn we met z'n drieën deur, deur opengemaakt natuurlijk... Die aan de binnenkant gesloten was en geprobeerd om het zo onbewoond mogelijk uh, te laten lijken. En toen zijn we daarachter in die kast gegaan. En Marietje die wist niet dat wij uh, het al wisten. Dus die ging extra hard praten dat wij het zouden horen. En toen zijn ze wel uh, op de kamer geweest. Dus ze, hebben, ze hebben even rondgekeken. En ze zijn weer weggegaan. Is goed, zeiden ze... Of ze wat gemerkt hebben en niets gezegd, dat weet ik niet. Maar dat moet wel haast, want ja, we zaten er toch met drie mensen. Ja, dat was uh, wel een heel angstig moment. Ja. Dat zijn uh, dingen die je dus uh, niet vergeet. Nee. De familie Andriessen had ook nog een zoontje, Barend. Hij werd naar de familie Bienveh gestuurd in Eindhoven, omdat het voor hem te gevaarlijk werd geacht in het dorp te blijven. Hij was vier en zou zich niet anderhalf jaar lang stil hebben kunnen houden op de kleine zolderkamer. Inmiddels weet Barend wel waarom zijn vader destijds besloot zijn gezin onder te laten duiken. Hij was dus ook benoemd als, als uh, afgevaardigde van de Joodse raad voor Veghel en Uden... En de verschillende mensen die dus opgeroepen werden voor werkkampen en voor vuchten, heeft hij dus begeleid tot een bos. En hij heeft dus precies gezien de manier waarop dat, uh, men daar behandeld werd. En, en, en plus, hij heeft een, een kaart ontvangen van zijn broer die al eerder uh, op transport werd gesteld uh, richting het oosten vanuit westerbork met de mededeling zorgte hier nooit komt die is uit de trein gegooid tussen westerbork en de, en en duitsland en de duitse grens ze is dus door iemand gevonden en op de post gedaan en die heeft hij dus ontvangen dus dat dat, uh, dat voelde niet en en uh, hij zei nou dat is de reden waarom dat hij altijd dus heeft uh, willen willen onderduiken Ja, we zaten met z'n drieën op één kamer. En ja, deden, ik kreeg les van mijn vader. He, Nederland uh, Rekenen en Taal. Nee, en uh, verder hadden we een, een, een indeling gemaakt. En van zo laat tot zo laat werd er uh, gejokerd. Uren zaten we te jokeren. En dan mens erger je niet. En dan uh, liepen we om de tafel... Want dat was de enige lichaamsbeweging die we hadden. Dus dan liepen we nu rond de tafel met drieën achter elkaar op blote voeten. In ieder geval zonder schoenen. Want onze kamer kwam uit op de keuken van het café. Van, van, en die wisten niet dat wij daar zaten. Wat ik natuurlijk nooit vergeet, dat we door dat zijraam de parachutisten zagen landen. Toen in, in 17 september 1944. Dat, dat was zoiets ongelooflijks. Dat, dat, dat is iets ja, uit een film. Dat je dat dan zo ziet. De Amerikanen waren dat. En ik wilde natuurlijk meteen naar buiten. En mijn vader zei er geen sprake van. Die, wij hebben hier nu zo lang gezeten. Eerst kijken hoe het afloopt. En hij had gelijk. Want de volgende dag waren er weer Duitsers. Dat uh, wisselde toen, ja. ja. Want alles trok naar Veghel. En, en dit lieten ze eigenlijk ja, links liggen. Ja. Ze moesten geloof ik een molen hebben. En ze hebben de verkeerde molen gebombardeerd. Ge, en toen... Uh, wij zaten nog boven, op zolder. We waren nog niet naar beneden geweest. En toen kreeg ik een granaatscherf in mijn been. Door het raam of zo, dat, dat uh, ja... Ik was in ieder geval de enige die, die gewond was van allemaal. Ik had van die korte sokjes aan, weet je wel. Ja, september, het was prachtig weer. En alleen mijn vader is toen naar buiten gegaan. En die zag dus een, een Duitse dokter met een band van Rode Kruis. Dat was, die zaten in het café en die heeft hem geroepen. Van, en die heeft mij verbonden. En hij bibberde net zo hard als ik. Die dokter. Dus, en die Amerikanen zien schwein noemden, zei hij. En wij maar knikken van ja. Uh, ja. En toen zei hij dat, hij dat ik het de volgende dag naar een dokter moest om het te laten verbinden. Dus mijn vader blij, want die dacht: nou, dan zijn ze er niet meer de volgende dag. Uh, ja. We gaan even langs de NCB-laan. Oh, dat is goed. <laughs> Oké. Okay. Ja hoor. Ja. ja. En hiervoor was toen een hek. NCB-laan nummer 6 in Veghel. Ja, hier zijn wij na de oorlog naartoe gegaan. Dit was het huis van mijn grootouders... Die hebben dit laten bouwen in uh, ik geloof 36 of zoiets. Was dat huis toen leeg? Nee, daar zaten 25 Amerikanen in. Het hoofd, hoofdkwartier van de uh, yeah, 101st Airborne Division, Amerikanen dus. En uh, dat was hier met. Uh, en daar hebben wij, daar zijn we toen, mochten we naar binnen. En daar hebben we twee kamers gekregen. Dat was mijn kamer, die dat terug. Het glas in lood? Ja, dat hebben ze allemaal nog En dat was de kamer van mijn ouders. De slaapkamer. Toen zaten, stonden wij buiten voor het hek. En toen kwam er een open auto aanrijden. Het was eind oktober, ja. Toen kwam, uh, kwam er een open auto aanrijden. En die kwam hier langs. Er zaten meneer en mevrouw in, en een jongetje. En een uh, chauffeur. En een cabrio was het. En uh, ja, en die kwam hier langs. En mijn moeder zei ja, tegen mijn vader, goh, zou dat barend zijn? He, dat is mijn broer. Mijn vader kijkt, hij zei, nee, is die niet. Want we wisten niet waar hij was. En uh, die rijdt voorbij. En daar gins was een garage. En daar vroegen ze de weg. En uh, ze draaiden en ze kwamen hier voor het huis. En het was mijn broer die uh, thuis kwam. Die was vier toen hij wegging en die was zes toen hij terugkwam. Ja. Mijn vader had uh, acht broers en zusters. En er is er niet één van teruggekomen. Allemaal weg. Er zijn twee neven en twee nichtjes teruggekomen. Dat is alles. De, de, de uitdrukking op zijn Brabants kan me nog herinneren als kind uh, de, de, wat iedereen tegen zei oh wat hebben toch goed afgebracht en als kind werd je dat doodziek van want het werd honderd keer herhaald heb ik daar gehoord dus dat was altijd oh we hebben toch goed afgebracht dus uh, nou ja op, een, op een zekere zin gaf het toch wel uh, was dat bemoedigend maar wat ze dus innerlijk uh, gevoeld hebben moet dus uh, ja, niet mis zijn geweest dat is een ding dat zeker ja dus dat is het verhaal Het verhaal van mijn oma. Het werd gemaakt door Roy Heerkens, eindredactie Fred Sengers en het werd gemaakt voor de KRO. Wat een stoer verhaal zeggen. Een stoer verhaal over stoere mensen. God, wat waren ze blij dat ze bevrijd waren. Ze waren daar goed van afgekomen. Na de bevrijding werd Europa verdeeld in Oost en West. En Oost-Duitsland, daar maakte het nazisme plaats voor het communisme. Maar ja, was het daar ook echt mee weg, dat nazisme? Nee. Het is er nog altijd. En soms komt het aan de oppervlakte. Zoals bijvoorbeeld in het geval van de zogenaamde deunermoorden. Dat waren tien racistische moorden... doorgedaan door, door de NSU, een neonazistische beweging... in het oostelijke deelstaatje Sachsen. De verdachte, een van de verdachten, had banden met de NPD. En de NPD dat is een democratisch gekozen neonazistische partij. We gaan naar... Oost-Duitsland. We gaan naar het dorpje Jamel. Dat ligt in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommeren. Jamel dat staat algemeen bekend als het nazidorp. Het wel, verwelkomt de bezoekers bijvoorbeeld met een bord waarop staat ziek, Heil. En tot voor kort stond er ook een wegwijzer naar Braunau am Inn, dat is de geboorteplaats van Hitler. Sander Bartling neemt ons mee en licht ons in over het groeiende probleem van het neo-nazisme. Ver van hier, nog niet eens zo heel lang geleden... was er eens een dorpje dat moedig weerstand bood... aan de democratische krachten die het trachten te overweldigen. De bewoners lieten er niemand toe, vooral de pers niet. Neem de ga geleg dat om. En de mensen die dat wel deden, durfden niets te zeggen. Tot vorig jaar, toen de Leider van het Dorp werd vastgezet wegens Diefstal en wapenbezit. Sven Krüger, 36 jaar oud, voorbestraft wegen gefährlicher Körperverletzungen en andere Delikte. Hier in Jamel, seinem Wohnort in de Nähe van Wismar, terrorisierte hij een ganzes Dorf en zijn bewoners met nationalsozialistischem Gedankengut. Jamel is een kleine bruine vlek op de kaart. Diep in voormalig Oost-Duitsland. Dicht tegen de Poolse grens. De meerderheid van de bewoners is er extreem rechts. En steekt dat niet onder stoelen of banken. Wichtig vind ik eigenlijk dat cultuur werden. Dus Jede cultuur voor zich zou erhalten blijven. Waarom wonen er zoveel neonazies bij elkaar in één dorp? En waarom kan dat eigenlijk zomaar? Er was geen werk, er waren geen voorbeelden... De ouders waren werkloos, eh, raakten aan de drank. Ik besluit om naar Jamel toe te rijden met collega Rob Zavelberg, die al jaren in Duitsland woont. En neonazies tot zijn specialiteit heeft gemaakt. Er zijn sinds 1990 bijna 180 mensen eh, door neonazies vermoord in Duitsland. Het merkwaardige is, is dat in het land van de daders, namelijk in Duitsland, wat eh, voor in heel Europa voor terreur heeft gezorgd, dat uh, uh, dit soort lui weer salon v worden gemaakt. Dat ze in de parlementen zitten, dus van Sachsen, van Mecklenburg. Dat is een zeer gevaarlijke ontwikkeling. En kijk, hier komen we Jamel nu, uh, nu binnen. Kasseien beginnen hier ook. Ja. Daar is dus het uh, huis van meneer Kruger, die in de gevangenis zit. Dat blauwe huis met golfplaat? Uh, ja. ja, nog meer. Hij heeft meerdere, meerdere huizen. Daar wonen ook de hardcore neonaties, daar, die twee schuren. Daar zie je al wat, uh, wat mannen lopen. daar. Zelfs op de zonnige zondag dat we eraan komen, oogt Jamel deprimerend. Er staan veel vervallen huizen. En de huizen die er staan lijken met onderdelen van weer andere huizen bij elkaar gehouden te worden. Ooit stond er midden in het dorp een wegwijzer. Bruine borden, gotische letters. waarop dus Brouwnaam in en de Ostmark, Wien... Eh, Koningsberg, dus ja. de oude Pruisische gebieden, de geboorteplek van Adolf Hitler. Ja, en dat stond midden in het dorp. Dus dat was wel een enigszins een des aanstoots. Ja, en uiteindelijk heeft dus de burgemeester samen met de gemeente die vorig jaar eh, verwijderd. En toen hebben de neonaties het trucje uitgehaald door de bewegwijzering maar op een muur te schilderen. Nu is alles in Jamel kapot en niemand vertoont zich op straat. Als we bij de mensen aanbellen, doen ze niet open. Behalve één. Mijn naam. Ja, en die lijkt het bagatelliseren tot kunstverheven te hebben. Maar ziet u dan al die, al die verwijzingen naar Nazi-Duitsland, die, die, die bordenverwijzingen, ook als onschuldige spelerij? Dat is geen spelerij, dat is die ansicht. Een is... hmm. braunau diep zo of zo, of er nu een Hitler geboren wordt of niet, dat is de ja nog lange niet scheisse. Maar voor ze is het niet bedroelig, leven lassen. Voor mij is dat niet bedroelig. Wat zou daar aan bedroelig zijn? Man hat hier Heldenwoon, da kan man zich politisch met motiveren und kan sagen, wir haben hier Helden, we haben hier Preisträger und die Kämpfen. Ich weiß nicht, wo hier gekämpft wird. Omdat Hitler er geboren is, is Brauno geen slechte stad. Ja, dat is meine mening, En bedreigd heeft hij zich nooit gevoeld. Als het over bedreigingen gaat, dan moeten we trouwens bij de helden van het dorp zijn. De Lohmeijers, één deur verderop. We laten ons niet provoceren en we werden nog niet provoceren. En ik geloof ook dat dat een van onze sterken We zitten aan de KV Mietkuchen op het erf van Birgit en Horst Lohmeijer. De ene misdaadauteur, de ander muzikant. Afkomstig uit Hamburg, West-Duitsland. En momenteel woonachtig in eigenlijk het mooiste huis van Jamel. Het is een prachtige 18e-eeuwse boerderij. Een beetje pipi-langkous-achtig. Uh, houten boerderij, helemaal gepleisterd. Een oase in het bruine moeras om hen heen. Toen hij hier in 2004 ging wonen, moet hij zich kapot geschrokken zijn. Ja, wie gesagt, 2004 woonde een mens hier die al uh, strafrechtelijk verurteilt was, ook als rechtsextremer bekend was. Sven Kruger was destijds begonnen de leegstaande huizen te kopen om er zijn eigen vrienden in onder te brengen, vertelt Birgit Lohmeier, Van anderen bewoners des circa 60 der bewoners, eindeutig rechtsextrem. 60 60 ja. En wie hebben ze daarop gereageerd? Wat was uw reactie daarop? Niet dorf is. Er zijn ook mensen die in de en zijn, tegen de overname door de Zo ontstond plan dat we beide hier op ons Hof Veranstaltungen familie Lohmeyer begon activiteiten te ontwikkelen tegen het rechtsextremistische dorp. En Dat werd hen niet in dank afgenomen. De familie werd aangevallen op sites. Er werd aan Mest voor hun deur gestort, evenals kadavers van dode dieren. En tijdens een van de rockconcerten werd een bezoeker een gebroken neus geslagen. De uh, sauna werd demolieerd. Alles solche uh, dingen dienen we hier uitgesetzt. Maar ik zou ontzettend bang zijn. Bent u nog niet bang dat het van kwaad tot erger wordt? Hebben u geen angst dat het das immer uh, schwieriger wordt hier? Um, anderzijds kan het ja kaum schwieriger werden als het nu is. En angst hebben we natuurlijk schon. Er zijn ook Beispiele, in die rechtsextremen hier im Dorf große Feiern veranstalten. De rechtsextremisten geven ook Feesten, waarbij ze grote Vuren ontsteken en provocerende Liederen singen. Maar weggaan zou het verkeerde Signaal zijn. Het wäre ook falsche Signaal. Man moet zich voorstellen, wenn wir hier op ons hof angriffen wären deze Nachbarn niet bereid, ons te helpen. Davon gehe ik aus. We zijn, wie Sie sagen, zeer allein hier. Als ze nog even bij de buren aanbellen, blijkt dat inderdaad te kloppen. Maar ik hassen leute die zich hinstellen en anderen defamieren om zich in het rechte licht te rukken. Ik haat mensen die anderen in de extreem rechtse hoek duwen. Die anderen vervormen. Het is zwaar overdreven wat ze zeggen. Ik heb nog nooit meegemaakt dat de loonmaaiers bedreigd werden. Het is nu juist rustiger geworden. Alleen die eenzijdige pers rakelt het verhaal steeds weer op. Het probleem met extreem rechts bestaat niet pas sinds de loomayers hier wonen maar dateert al van ver daarvoor. En dan zegt de buurman ineens iets intrigerends. In de DDR-tijd had je geen nazi's, want die werden onderdrukt. We zitten dus echt heel dicht bij de Poolse grens hier. Ja, bij Anklam. Dan gaan we terug naar Rostock... Schwerin. Ja, Rostock, Schwerin. Dan moet je hier een beetje naar beneden. Ik denk dat we direct naar... Uh... Ik... Oké, okay, doen we het zo. Ja. Let's go. We gaan naar Schwerin, waar het parlement van de deelstaat Vorpommern Mecklenburg staat. Daar moeten ze toch uit kunnen leggen waarom het nazistische gedachtegoed zo goed gedijt in de voormalige DDR. Zo goed zelfs dat de NPD, de Nationaal Democratische Partij Duitslands in het parlement vertegenwoordigd is. En de NPD, dat is de wolf in schaapskleren. Naties in pak. En we zijn onderweg naar zo'n natie, Stefan Kuster. Maar eerst muziek. Ik heb een mooi muziekje voor je. Dat is uh, wel goed, want dat is namelijk uh, tamelijk duidelijk. Natuurlijk. Verrekken, dat klinkt ook wel goed. Ja, een hele cd van die, die muziek. Lanzer. Lanzer, dat waren de, de voetsoldaten bij de neonaties. Deze band is uh, verboden, een jaar of vijf geleden, vanwege volksophitsing. Uh, de zanger heeft zelfs een, uh, een gevangenisstraf heeft die gekregen. Maar die is inmiddels alweer vrijgekomen. Hij heeft een uh, nieuwe band uh, opgericht, de Lunikov Verswerrung. En uh, hij staat in, uh, in contact met de NPD en met de Vrije Kameraadschappen en met de Skinheads. Dus zijn werk gaat uh, onverdroten voort. En nu zijn we op weg naar die uh, NPD, hè? naar die meneer Kuster. Meneer uh, Kuster is dus een, uh, een neonazi in een driedelig pak. Hij zit in het parlement, in een democratisch land terwijl zijn partij eigenlijk in feite de democratie wil afschaffen. Ja, we gaan zo meteen naar hem luisteren. Ik ben zeer benieuwd. Op een schiereilandje aan de rand van het meer van Schwerin staat het slot, het huidige deelstaatparlement. En dat is, een, uh, dat is van een grandeur, waar Sissi nog een, uh, een Sissy bij heeft. Een bronkstuk van de macht en dat straalt het ook duidelijk uit. En, en daar huist dus ook de NPD. In dit gotische gebouw zou je eigenlijk kunnen zeggen... dat de neonazi partij, NPD, wordt geridderd door de democratie. We worden opgehaald door de medewerker van Stefan Kuster. Een altijd glimlachende verschijning met een haardracht... die het midden houdt tussen Elvis Presley en Adolf Hitler. Een rockabilly-kapsel weggeschoren aan de zijkanten. Stefan Kuster zelf is een onopvallende man in onopvallende kleding. Hij is zelfs een onopvallende spreker, lijkt het, waarbij het vooral gaat om wat hij niet zegt. En ik werde jetzt met ien ook geen gesprek over Holocaust voeren, want de problemen die we tegenwoordig hebben, voor mij persoonlijk, is zo so veel geschreven worden over Holocaust, zowel in binnen als ook in het buitenland. Voor mij tellen is een wezenlijker, wie kunnen we die problemen der gegenwart en der toekomst lezen. Kuster kent de situatie in Jamel goed. Hij kent de veroordeelde neonazistische dorpsleiders, van Kruger, die ook actief was voor diezelfde NPD. Maar hij kent ook de familie Lohmeyer en hij heeft een duidelijke mening over hem. Ja, maar dat Lomayer is 2004 gezogen. Het echt paar Lohmeyer, zegt Kuster, vindt dat ze dorpsbewoners die daar al jaren wonen moeten bevechten. En daar krijgen ze dan prijzen voor. Als het politieke systeem dat soort mensen gaat onderscheiden... voor hun zogenaamde democratische engagement... dan is dat wat mij betreft het einde van dat politieke systeem. Wat volgt is een ingehouden tirade over de politiek en de pers. Uiteindelijk komt het gesprek onvermijdelijk op de Tweede Wereldoorlog en nazi Duitsland. En die tijd, zegt Kuster, had ontegenzeggelijk ook voordelen. We hadden ja, het deutsche volk had ja, zu begin in 1933, over 6 miljoen... De massale werkloosheid is snel opgelost. De geboortecijfers gingen na de Weimar-republiek ineens omhoog. En de autobaan is niet vanwege de oorlog gebouwd. Want de snelwegen hadden nooit de panzervoertuigen gehouden die eroverheen denderden. Men maakt het zich ook zeer einfach indien men behauptet dat die autobahnen. uit kriegsgründen gebouwd worden zijn. En je kunt je ook afvragen waarom Adolf Hitler in de Arabische wereld zo'n groot aanzien heeft. in de Arabische wereld geniet die persoon Adolf Hitler een hoog aanzien. Dan zou men zich ook maar vragen: waarom is dat zo? Veel wijzer worden we niet van Stefan Kuster. Voor het antwoord op de vraag of en hoe de bruine vlek zich in voormalig Oost-Duitsland uitbreidt. Reizen we naar een expert op het gebied van extreem rechts, Gunther Hofman. Gewalt uh, is een deel van deze rechtsextreme ideologie. Hofman is, net als de Lohmeijers, een West-Duitser die hier 15 jaar geleden kwam wonen. En toen hij hier zijn dochter naar school bracht, wist hij niet wat hij zag. Als ik voor het eerst maar op de schoolhof kwam waren im Prinzip alle Jungs im Alter zwischen 11 und 17 Jahre an der Schule waren alle in Bomberjacken, Springerstiefeln und Glatzköpfen. Jamel zegt Hofman, zijn de ontwikkelingen door de politiek nooit serieus genomen. Men had het niet ernst genomen. De burgemeester kon alleen nog bewapend door het dorp. En die situatie staat eigenlijk symbool voor de hele deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. Criminele energie paalt zich daar met neonazistische gedachten En dat stelt dus voor de Bundesrepubliek ook een uitzonderingssituatie. Hofman stelt dat wat in Jamel is gebeurd ook in omliggende dorpen aan het gebeuren is. Door de afwezigheid van een democratische structuur regeert de straat en het geweld. En totdat structuren etabliert hebben, wordt daar ook op de druk de straat gesetzt. De jongeren worden permanent met een geweldscultuur geconfronteerd. die zelfs effect heeft op de politiek verantwoordelijken. Angst is heel vaak de motivatie om niets te doen. Het is rechts daadwerkelijk gelukt. een klimaat te scheppen dat onze maatschappij verlamt. En daar is het den rechten tijdens gelungen. een klimaat te schaffen. wat onze gezellschaft leemt. De oorzaak van het rechtsextremisme ligt in de oude DDR. Dat was weliswaar een antifascistische staat. Maar door het beperkende kleinburgerlijke groepsdenken. konden nazistische tendensen gewoon doorwoekeren in de DDR-tijd. Een kleinburgerlijk georganiseerd staatssysteem. Maar Hofman ziet een lichtpuntje. De landen die om Duitsland heen liggen hebben allemaal een grote rechtspopulistische partij. Denemarken, Nederland, België en Oostenrijk. Duitsland heeft er geen. Dat we hier in Duitsland die NPD hebben, denk ik, is een Europese glücksval. Duitsland heeft alleen een kleine fascistische partij. En die schrikt kiezers zo af dat er geen plaats is voor populistisch rechts. Die verhindert uh, de etablering van een rechtspopulistische partij. We besluiten nog één keer terug te keren naar Naziedorp Jamel. Maar dit keer zijn we niet alleen. We rijden met de burgemeester van Jamel, de Oewe Wandel, zo direct het dorp in. Hoe lang bent u al burgemeester? Wie lang is ze sinds u burgemeester? Sinds 2007 ben ik burgemeester van de gemeente U bent niet echt welkom he, als burgemeester. Vindt u het eng om daar naar binnen te gaan? Hebben ze angst wanneer ze het dorp Nee, ik heb geen angst als ik daarheen Auch ook al weet ik dat ik daar niet erg welkom ben. Maar ik ga ervan uit dat zolang in de openlijkheid me er ook niets gebeurt. Zullen we even naartoe lopen? Een groot wit kruis met een... Ja, dat was dood als slaaf. Liever dood dan, dan slaaf zijn. Ja, maar daarachter een vervallen huis. Trouwens, in deze doodlopende weg zie ik er meer uh, vervallen huizen. Is dit het huis van uh, Sven Krüger? Ja, dat is alles. Dat is het eigentum der familie Krüger. Ik weet niet, uh, ik glaube, dat gehört de moeder Krüger en hier gehört Sven Krüger. Die leven schon ewig in deze dieser, in dieser blauwe Gedankenwelt. De familie Krüger, zegt burgemeester Uwe Wandel, leeft al sinds mensheugenis in een bruine denkwereld. En we kunnen er rustig van uitgaan dat ze me zouden doodslaan als ze dat zouden kunnen. Ze zijn allemaal bereid extreem geweld te gebruiken. Als de NPD morgen gaat regeren ben ik hier niet meer. En u ook niet meer, zegt hij tegen ons. Het moet heel frustrerend zijn als burgemeester niets aan die problemen te kunnen doen. Maar Uwe Wandel heeft misschien een oplossing. Die hebben we van het land Mecklenburg-Vorpommern gekauft. Hij probeert de leegstaande huizen op te kopen om er anders denkende in onder te brengen. Alleen wie? Dat is een ziemlich probleem. U darfst kopen, doe niet, omdat u de falsche partij aanheerst. Dat is een probleem dat we aan tijd hebben. En uh, daar hebben we im moment nog geen lucht. Van maaskantje. En dan wordt het gepeins van de burgemeester ineens onderbroken door geroep. En dient zich toch nog een gelegenheid aan om met de dorpsbewoners te spreken. Als je die tweede gezien? Nee. Dat niet Dat vast nog best wel. Dat tweede zombies. als De Nederlandse film Maaskantje blijkt ook populair in Duitsland. En ook bij de familie Kruger. Jeannette Kruger, vrouw van Sven Kruger, een kordate blondine van 30 jaar. We vragen haar naar de bedreigingen die de familie Kruger heeft geuit naar de familie Lohmeier. Er beetje aanvindingen die familie Lohmeier hebben geuit. Die werden worden stellig bedrood. Dat is totaler blödsinn. De pers spreekt niet de waarheid, zegt ze. De familie Lohmeier is nooit bedreigd. Dat ze bedrood werden, daar weet ze niks van. Maar even later verbetert ze zichzelf. Gesehen heb ik dat ook. Ik wist niet. Dat uit het is. En dat Sven Kruger met een machinepistool rondliep. dat gaat niemand wat aan. Het is immers nooit gebruikt. Het aan, is en toen hij die eerdere geweldsmisdrijven pleegde. was hij nog een jonge man. En toen kende hij haar nog niet. Hij was nog jonge, beziehungsweise een jonge man. En dat is schon een ganze ecke her. Maar hoe zit dat dan met het neonazistische gedachtegoed van de familie Kruger? Waarom bijvoorbeeld die wegwijzer? Dat, zegt mevrouw Krüger, is een kwestie van Tolerantie. Dat is toch een Provokation? Het is ja ook niet zo so, dat jeder denkt wie ik. Het heeft ja niemand, ook jij zijn eigenen Meinung. Wie gesagt, ik ben ziemlich tolerant, was dat angeht. En mich stört in dem Sinne niet. Is je Mann ook zo tolerant als Sie? Nein. Nee? Nee. Er is halt etwas intoleranter. nazi Jamel. Het werd gemaakt door Sander Bartling... met dank aan Rob Savelberg, eindredactie Fred Sengers. En dit programma werd gemaakt voor de Cairo. In augustus houden de Lohmeyers weer hun muziekfestival in Jamel... om te laten zien dat er meer mensen dan neonazies in Jamel wonen. Laten we het goed in de gaten houden... want het schijnt namelijk echt een groeiend probleem te zijn. Neonazies schijnen zich namelijk steeds meer te infiltreren... in allerlei instanties. En het probleem schijnt in Berlijn een beetje onderschat te worden als een soort Oost-Duits probleem gezien te worden. En het moet natuurlijk een Duits probleem worden. We blijven het volgen. Het is tijd voor onze cursus Alleen zijn. Singles voor Singles. Alleen zijn, hoe doe je dat nou eigenlijk precies? Deze cursus, die we vorige week begonnen, voorziet in een enorme behoefte. En dat kan natuurlijk ook niet anders, want er zijn heel veel singles... en er komen er steeds meer. Vorige week... Hoorden wij hoe je in je eentje een zware radiator naar boven krijgt? Of hoe je kan doen het zonder te zelf te doen het En vandaag horen we dat het enorme voordelen heeft. Alleen zijn. In deel 2: Een vrije tijd. Ja, ik bepaal alles zelf natuurlijk. Ik ben redelijk ad hoc.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 En ben uh, na de tweede fles opengemaakt en opgedronken te hebben. Uh, heerlijk vrede gaan slapen om een uurtje of half twee. Echt een ideale avond. Niemand belt je, althans niet voor twaalf uur. Om twaalf uur krijg je wel wat binnenberichtjes. Nie Gelukkig nieuwjaar het alle dronken kelen. En uh, die heb ik allemaal vriendelijk beantwoord. En waar ben je? Kom je nog langs? Nee, ik zit lekker thuis. Een boek te lezen. Ah, is ongezellig. En ik zie je morgen op een nieuwjaarsborrel. Ideale avond. En dan denk ik, je moet vaker alleen thuis blijven, Ook als het geen feestdag is.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 ja om gewoon lekker op een, om een terras dan te gaan zitten... en heel uitgebreid om bij te bestellen, weet je... om je kater weg te kouwen met, uh, met een uh, groot omelet of zo. Ja, dan, dan, dan vind ik het echt heel fijn om alleen te zijn. Door het Amsterdamse bos en dan naar Ouderkerk en Amstel... en dan terug en dan door de rivierenbuurt en dan... ja, of ik ga naar, naar het eiland en dan ga ik door Noord... en over de bruggen en dan om de hele stad heen rijden of zo...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 Ja, dat vind ik. Het, het geeft mij gewoon een gevoel van. Uh, vrijheid. Een vrije tijd. Dat was deel 2 uit onze cursus Alleen zijn. Regie en montage, Maartje Duin. Samenstelling en research, Maartje Duin en Esma Linneman. Eindmontage. Arno Peters. Met dank aan Bert Kommerij. De singles die genereren trouwens nog steeds heel veel publiciteit. Donderdag is bijvoorbeeld Maartje Duin bij Evenblij. Evenblij met singles heet dat. Dat is van de Vara en dat is dan Frank blij, Dus dat je niet denkt dat je maar even blij met singles bent. Volgende week weer de cursus Alleen zijn. En dan is het thema moeilijke momenten. En volgende week ook. Beter wonen, dat is een documentaire die gemaakt is door Emmy Colau. Dat is een documentaire die gaat, het is in het kader trouwens... van het VPRO-thema Leven de Stad. Het is een documentaire die gaat over de Utrechtse wijk Ondiep. Ondiep, de Utrechtse wijk Ondiep, was altijd een volkswijk. Daar was een wijk waar je zomers bier kon drinken op straat zijn iemand van het hele, het hele jaar wordt er vooruitgeblikt op de kerst, de EK's, de WK's worden daar uitgebreid gevierd in Ondiep. Het is een wijk met, met hele eigen mores ook en hele eigen gebruiken. Dat is een tijdje geleden is dat een beetje veranderd. Er, er was een buurtbewoner doodgeschoten en Onder druk van herstructureringsplannen van de gemeente verandert het ook. Die wijk die, die, die wordt, wordt volgestopt met nieuwe koopwoningen om bewoners kansen te bieden. Maar waar blijven die oorspronkelijke bewoners? Dat gaan wij ons afvragen. Dat volgende week en hier nu de sport. Eerst het NOS Journaal. Ja, dames en heren, tot volgende week. Daag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag. Dag.